9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Marge José van Schiphol gaat onderzoek doen... naar de verkoop van taxivergunningen op de luchthaven. NRC meldt dat taxichauffeurs de afgelopen jaren smeergeld hebben betaald... om aan zo'n vergunning te komen. Volgens de krant moesten ze zo'n 5000 euro per persoon betalen... aan de directeur van Schiphol Taxi. Ook twee andere taxibedrijven waarmee Schiphol een contract heeft... zouden de vergunning hebben uitgegeven in ruil voor smeergeld. Met de meldingen daarover bij de politie en de belastingdienst zou niets zijn gedaan. Schiphol zegt het verhaal van NRC zeer serieus te nemen. Familieleden van mensen bij wie een erfelijke ziekte is vastgesteld... krijgen eerder te horen wat er aan de hand is. Klinisch genetici hebben afgesproken dat ze daar werk van gaan maken. In Nederland hebben circa 1 miljoen mensen een zeldzame erfelijke ziekte. Dankzij bijvoorbeeld DNA-onderzoek... wordt bij steeds meer mensen aanleg voor zo'n ziekte vastgesteld. Als bij iemand zo'n ziekte is vastgesteld... lopen ook familieleden gevaar, zeggen de artsen. De familie wordt meestal door de patiënt op de hoogte gebracht. Artsen gaan zich daar meer mee bemoeien. Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... hebben het Witte Huis gedagvaard. Ze willen zo aan documenten komen... die hen helpen in hun onderzoek naar een afzettingsprocedure... tegen president Trump. De onderzoeksleiders zeggen dat ze geen andere keuze hadden... omdat ze de documenten maar niet krijgen van het Witte Huis... Op Curaçao zijn een man en een vrouw aangehouden die ervan worden verdacht dat ze een jonge Nederlandse hebben beroofd en in zee gegooid. Dat gebeurde in augustus. De twee bedreigden de vrouw, lieten haar pinnen en gooiden haar in het water. De politie verspreidde beelden van de twee, waarna ze zichzelf bij de politie melden. De vrouw overleefde het omdat ze in ondiep water was gegooid. Het weer, eerst nog kans op mist, verder droog en vrij zonnig. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgen regen, behalve in het uiterste noorden. En het wordt dan 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jurande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ik wou dat met de trein was gegaan. Dames en heren. Toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dit is echt niet normaal. Toebak leeft. Toebak leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort.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 Am I liking this Emotional. Ja, Dit is echt niet normaal. Nee. Ik nee, heb je geen woorden voor. Nee, ik vind het ook ik best wel moeilijk. Ik als man zijn wil natuurlijk niet zo vaak over emoties praten. Want ik word altijd zo zakelijk mogelijk houden. Maar soms ontkom je er gewoon niet aan om daarover te praten. Het is het tweede gedeelte van het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, 5 oktober. Wij nemen geschiedenis tot ons. Het is uh, 1976. You the... Jong uh, Lou de Jong, ja. Die publiceert een vernietigend rapport over uh, Frederik Wijnrep. En Wijnrep is een man die in de oorlog uh, uh, is van Joodse afkomst... en hij zet een soort uh, be uh, bedrijfje op... waar Joden zich kunnen aanmelden voor een flinke bedrag. Kunnen zich dan uh, van deportatie laten uitstellen. Dan, uh, dan zegt hij van ja, als je mij aanmeldt... Uh, dan heb ik contact met een Duitse generaal die blijkbaar die bestond helemaal niet. En dan kan je zeg maar in Nederland blijven en dan word je niet meegenomen. En nou goed, op zichzelf werkte in het begin dat. De Joodse Raad werkte er ook aan mee. Dat is weer een andere instantie. Dus sommige Joodse mensen konden gewoon in Nederland blijven. Maar dat achteraf waren heel veel situaties dat niet werkten. Dat werd uiteindelijk bekend. Dat het systeem van deze Frederik Wijnrep niet werkte. Toch ging hij mij door. Hij incasseerde geld daarvoor. En uiteindelijk zei hij zelf dan van... Ja, uh, ik wil de mensen ook wel hoop geven. Dat ze toch dachten, nou, misschien lukt het wel. Maar goed, dat lukte dus eigenlijk niet. In 1942 werd hij gearresteerd. En hij had het verhaal verzonnen van die generaal. Daar trapte ze eerst in. En uiteindelijk heeft hij bekend dat het allemaal nep was. En na de oorlog is hij nog uh, veroordeeld. Tot een geldboete. Wat was het ook weer van twee keer duizend euro. Omdat hij zich onterecht als arts had uitgegeven. Nou, nee, daar is hij dus uh, voor veroordeeld. En uiteindelijk is hij uh, gevlucht naar Zwitserland. Daar heeft hij nog heel lang uh, geleefd, deze wijnrecht. Ja, en er is ook nog een film over gemaakt... in het schaduw van de overwinning, okay. in 1986. Maar ik had het idee dat er laatst ook zo'n film was... en dat was dan uh, met, uh, met uh, onze bekende Carice van Houten en zo... dat, die, uh, dat zij uh, ook dan uh, met haar familie uh, via Zeeland zou ontsnappen met geld. En toen werd er ja, dat, allemaal opgepakt. Dat, dat is een zwakboek, boek, volgens mij. Zwakboek. Dat zou dat ook een beetje op die wijnrep zijn, dat stukje... Dat ze inderdaad zo'n man was die dan hun. kan regelen oh, zo, voor allemaal en zo. En ja, dat klopt. Dat, dat, ja, dat zat er uh, ook een beetje in. Nou ja, goed, ik kende dat hele hoofdstuk niet. Ik vond het wel interessant. Nee, hier in ja, Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Ja, in uh, 1982 uh, overhandigde Koningin Beatrix de sleutel. aan de bewoners van de 5 miljoenste woning in Nederland. En uh, voor de beeldvorming, dat ja, ja, was 82. Ja. Op dit moment hebben we 7,8 miljoen woningen. Oh. En we komen er ongeveer, uh, uh, nou, het woningtekort op dit moment is ongeveer uh, 200.000. 200.000. Okay. Dus dan komen we aan 8 miljoen als er die zijn. Ja, 8 miljoen. En ja, dat miljoen. 82. Mensen moeten meer samen gaan wonen gewoon. Ja. dit, dit, dit jeusje, dat, dat groeit ook wel. We vergrijzen, dus het valt allemaal mee straks. Ja. Straks komen we goed uit. Straks we hebben we woningoverschot. Overschot, ja, dat klopt. Die zitten met z'n allen toch weer in zijn verzorgingshuis. En staan allemaal wijken aan leeg. Ja, dan krijg je van die, uh, die Spook. spookweide, ja. Nou Ghetto's. ja, zeg, het zal ja. nog wel even een 20 jaar duren, denk ja. ik. hoor. Dit. Ja, goed, in uh, 1969, sta je klaar? want dat, ja. dat was toen de eerste... Aflevering van Monty Pine's Flying Circus. Ach nee. Ja. Even een fragmentje dan hoor. Ja, dat. Zo ging de, dat. was de trailer, zeg maar. Of de Monty De leader. Python, Flying Circus. Ja, dat. Uh, wat kan je erover vertellen? Ik. Uh, ja? Nou ja, de, degenen die er allemaal in gespeeld hebben, die zijn allemaal. Uh, toch wel apart, ook wel behoorlijk doorgebroken. Zeker John Cleese, natuurlijk, hè? Met de, van de Ministry of Funny Walks. Ja, klopt. Dat, Dat is dus een heel bekende scene uit Monty Python. Ja. Uh, eerst was het Monty Python Flying Circus. En Na 1974 werd het Monty python Want toen ging uh, John Lee stapte eruit. Uh, uiteindelijk uh, ging hij andere dingen doen. En uh, ja, ze hebben natuurlijk films gemaakt. Alpesen uitgebracht. En uh, het mooiste verhaal natuurlijk is van uh, Graham uh, Chapman. Die, uh, die speelde onder andere uh, deze scène natuurlijk. Stop, you've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. Je to think for yourself! We all individuals. Yes, we all individuals. Dit is Life of Brian, gaat het ook over het verhaal van Jezus Christus. Dat goed, een leuke serie. Het is zoals we volgens Ja, het is zo volgens Jullie zijn allemaal individuelen. Ja, we zijn allemaal individuelen, echt waar? Nou goed, uiteindelijk deze Mark Chapman, of deze Graeme Chapman, is uiteindelijk overleden in 1989 uit mijn hoofd. And een van de bizarste begraven speeches is die van John Cleese. Even een fragmentje daarvan. And I guess dat we're all thinking how sad it is that a man of such talent, of such should now so suddenly be spirited away at the age of only 48. Well, I feel that I should say nonsense. Good riddance to him, the freeloading bastard I heard he's fine. Het grappige is, hij, hij had uh, toch een ander idee over uh, een uh, begrafenis-toespraak. En hij had gezegd van, uh, tuurlijk kan je allemaal mooie dingen over hem zeggen. Maar voor mij is het veel leuk om te zeggen dat het een, een, een asshole was. Filthy een Of filthy bastard. En dat in het mooie Engels, hè? Dat ja, het... Dat het, ja, het mooie Engels. Uh, ja. zeg maar. het, is, het is een mooie gelegenheid om eens een keer, fuck... En uh, allemaal dit soort dingen te, te, te, te roepen tijdens de begrafenis, uh, toespraak En uh, dat deed hij dan ook, deze John Cleese. En je hoorde het iedereen heel leuk op reageren. <lacht> goed, multibit en flying circus daar hadden we het over. En QM Chapman is de enige die eigenlijk overleden. Is dus de rest van de, de mannen die daarin speelden. Leven allemaal nog, hè? Dus ja. goed. Wat nog meer? Um, ja, in yeah. 1962. Yep. But, uh, love me do. Ach. Love me do. Ja, yep. love me do. Yep. Love, me... love me do. Oh. Van de Beatles uh, Van. komt uit. Nee, ik zeg nou doe even een fragmentje. Jawel. Je hoort dat ik een fan ben. Hè? Ja, ik, hoort, echt, ja. Nou, ik zie het. Ik echt. zie het gewoon aan je. Ja, een ja. grote ja. fan. En um, uh, het is op zichzelf uh, meerdere keren opgenomen. Even kijken waar ik het ook alweer over had. Uh, ja, in 58 ooit geschreven... Door Paul McCartney. En door John Lennon. En John Lennon zegt van... Ja, voor mij was het het hele idee van Paul McCartney. Ik heb er wel iets aan toegevoegd, maar niet zoveel. En uh, Paul McCartney denkt... Nee, we hebben het samen gespe gespeeld in het ouderlijk huis. Uh, en daar hebben we het toen in elkaar gezet. We hebben het in drie dagen in elkaar gezet. En er zijn verschillende versies. Deze versie hadden we dus... Love, love die is met Andy White. En dan heb je deze versie. Uh, die is heel met, anders inderdaad. Ja, die is ja. heel anders. Die is met Ringo Starr. En dan heb je deze versie. Die is met Pete West. Nou, ik hoor wel het geluid. Het echt stemmen. <laughs> ja, het, het is wel even anders. Hè. Maar, en als je het nou ja. tegelijkertijd doet... Dan hoor je dit. Je ook is best niet, grappig. Je Wordt er geschoten? Wat? Wordt, er Wordt er geschoten? Dat klinkt het. Ja. Nou, goed, uh, ooit opgenomen bij het Abbey Road Studio in 1962. En daar was George Martin bij en die vond Ringo Starr gewoon niet zo goed drummen. Dus uiteindelijk werd het opgenomen met Ron Richardson. Love Me Do, de Beatles. Goed, wat nog meer? Er is eentje speciaal voor Marcus, natuurlijk. Ja. Want het uh, tot stand komen van de eerste communicatie via de coax-kabel... Ja? tussen New York en Philadelphia. En daar kan je vast heel veel over vertellen. Nou, ik, vind het, ik vind het zo bizar dat uh, in 1936 is dat uh, dus voor het eerst gedaan. En we werken er nog steeds mee. Ja. Want We hebben tegenwoordig glasvezel, maar dat ligt eigenlijk nergens. En op dit moment de snelste verbinding is nog steeds de coaxkabel, kabel uh, Sneller dan de telefoonverbinding. Uh, uh, dus ja, ik vind dat wel bizar, zeg maar... dat zo'n oude uitvinding nog steeds gebruikt wordt. Ja, maar ik vind het ook, zelf ook heel bizar... van een coaxkabel, die is dus echt getrokken. Dus die gaat door de oceanen heen naar Amerika. Een nou coaxkabel. Ja, uh, dat, dat, dat, dat kan toch bijna niet, denk ik dan. Maar nee, maar het is... de coaxkabel, uh, dat is zeg maar gewoon de... Um, ja een bepaalde aansluiting waar via je het is, het is gewoon de kabel zeg maar als je je tv kabel ja, dat dus die is, hebben we hier allemaal, allemaal. die is vooral voor de televisie dus uiteindelijk ja, in, in eerste instantie was die voor, ja, voor de voor de televisie kabel tv uh, heette dat ook dan ja hè? En, en, uh, en radio hè ja dat en, maar dat, daar gaat tegenwoordig ook internet via en telefoon en alles eigenlijk okay. uh, wat je juist hebt en dat is dus op dit moment de snelste verbinding omdat je ja dat heeft gewoon de minste weer, weerstand ja. zo simpel is het minder dan de dunne telefoonkabeltje ja, ja oké okay. Nou, een stukje techniek uh, verder in 1999 de uh, led broke growth Treinramp. Twee treinen die op elkaar uh, knallen en 21, 31 mensen dood en 50, 500 mensen gewond. dit is enkele kilometers uh, buiten Paddington Station. En het is daar een weerwoord aan sporen, verschillende wissels. En echt, het, het, al die sporen leiden dan terug naar vier sporen. En om daar uh, zes over uh, acht was het druk daar en een dieseltrein. Die uh, liep daar zeg maar de treinstation zo een beetje uit. En toen kwam een andere trein aan en die knalde daar bovenop. En Michael uh, Haddon... Had het rode trein zijn niet gezien? Hij had hem wel gezien, maar het was een beetje onduidelijk. Of we ontschoten? Nou nee, het maf is dat. Het was een soort andere opstelling van de seinen... waardoor hij dacht: hé, hey, is dat wel voor de, dit spoor bedoeld? Of is het voor een ander spoor? Dus uh, hij reed, reed door. Maar uiteindelijk had het eigenlijk allemaal nog kunnen worden voorkomen. Niet door hem, maar ook door de treinleiding. Die had, het heeft wel meer vaker te maken dat mensen, zeg maar, of eens een keer een spoor rijden. En die geven er heel vaak dan snel een bericht. En dan kunnen ze nog stoppen. Maar hier hebben ze te, uh, te laat op gereageerd. Waardoor uiteindelijk dus echt bovenop elkaar hebben geknald. En uiteindelijk 31 mensen dus bij om het leven kwamen. En meer dan 500 gewond, hè? Wat staat er ook nog bij? Ja, 500. 500 gewonden. Dat is eh, wel heel veel hoor. Dat is echt heel veel. Ja. Nou goed. Nou, meer dus, hebben we niet, denk, meer denk ik. Meer hebben we niet straks uh, de verjaardag in dit uh, radioprogramma. Goed. Even kijken wat we nog meer voor u waren bestaan. Uh, kijk, ik. Eh. Maar in dit natuurlijk walking on cars. Hier, live action. 21 gram of the soul. It's all over. Just pretend I never been. Het is alweer tijd voor. Wie is er jarig? We kijken daarnaast Sommige mensen leven niet meer. En andere mensen leven nog wel. Degene die nog wel leeft. Uh, die is vandaag 76 geworden. Die ken je van dit. Oh ja. Dat is die gast. Het uh, puntje van mijn tong. Uh, heet hij ook weer? Uh, Steve Miller. Ja. Steve Miller van de Steve Miller Band. Mm. Fly liken. Oh, dit is een van mijn favoriete platen ever. Eén van de favoriete platen. We hebben ze meegemaakt. Cause I'm a bigger, yes, I'm a grinner, I'm a joker, I'm a lover. I'm a Joker Steve Miller Band. hij wordt uh, 76 ooit geboren in, uh, in Dallas. From Dallas, Texas. Ja. The Flash. Nee, niet in dat jaar. Dat ook uh, nee, dat niet. Dat was natuurlijk veel eerder 1943. Maar goed, in, zijn uh, een klasgenootje. Dat was uh, Rolls Skags. En mm. ja, ja, boskags, was dat. Kreeg ja, je in andere naam. En uh, die waren over en weer een beetje gitaar. Uh, oefeningen aan het doen en uh, uh, akkoorden aan het uitlenen. En uiteindelijk zijn die samen dus uh, Steve Miller Band... Begonnen. En toen hebben ze allerlei grote hits gehad. Nog één hit dan. Dit. Desire, baby, ook een hele grote hit. Daar komt hij. Hocus Pocus. Goed. Uh, ja, nou goed. Dus zover uh, Steve Miller. Wie nog meer? Ja, geweldig. Ja, wie vandaag ook jarig is... is de derde Nederlander... Uh, uh, Nederlander die uh, uh, de ruimte in is geweest. Namelijk André Kuipers. Oh, Ja. Grappig hij is, de, hij is de derde. Hij eh uh... ja, na Bubul Okkos en Lodewijk van de Berg. Nog even het fragmentje dat hij terug op aarde kwam. The uh, chairs uh, to have a few minutes uh, to relax and begin uh, the adaptation uh, back to a gravity environment. Ja. Yeah schat. Oh ja, oh ja, grappig. Hey. Hey schat. Ja, leuk. Ik zie hem zo in die, in die tuinstoel zitten, weet je, met het kleed over hem heen. En uiteindelijk dan uh, praat hij even via de telefoon en dan hoor je hem zeggen, hey schat. Ja, maar, ja goed wat, hè. Hey, hey schat. Maar die was er niet bij. <laughs> wat, ze schat? Die was uh, waarschijnlijk thuis. Want, ja, uh, hij moest ja, op een aantal maanden in quarantaine of zo. Maar, uh, ja, het misschien, is, misschien kon het niet, maar ik zou toch denken, nou, als mijn als mijn vriendin nu zou zeggen, nou, ik ga even de ruimte in. Ik ben over uh, over jaar zes maanden uh, ben ik terug. Nou, dan zorg ik wel dat ik erbij ben uh, als die landt. Uh, ja, asylant. dat lijkt me wel. Nee, ik denk dat omdat het uh, hij uh, volgens mij voor de Russen. Hè? Oh ja. Voor nee. de Russen. Oh. Wat de fuck? Ja, dat toen, mm. toen. kon dat nog. Tegenwoordig zou het echt niet meer doen voor de Russen. Nou, goed, Hij is twee keer even op missie geweest. 19 april 2004 ging hij vijf maanden de ruimte in. En de eh, tweede missie was 21 december 2011, ook voor vijf maanden. Hij heeft allerlei onderscheidingen midden gesleept. Orde van Oranje van een Nassau. Eh, van Poetin heeft hij de orde van vriendschap gekregen. Oh ja, ja nee, nu gaat het fout. Dat mag niet. Dat, ja, Vrienden met de rust is niet goed Dat hoor. is niet dat, zo goed. In, uh, zo, ja. Goed, uh, in 1998 werd hij heeft bij Trump de selectie. Heeft er al een onderzoek naar gedaan? Dat gaat hij vast doen. Dat is ook wat uh, gevaarlijk. Ik heb een hele... Maar wacht even, één ding nog. Hij ja? werd vroeger geïnspireerd door dit. Dat heb ik ook zitten luisteren. Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart. Ja. Sprong in het heelal. Ja, sprong in het heelal. Echt heel lang geleden, echt dit. Dit is jaren 60 of zo, geloof ik. Daar heeft André Kuipers heel vaak naar zitten luisteren. Goed, dat is nog meer... Of wie is nog meer jarig? Ja, in 1888. Dat is wel heel lang geleden. Ze leeft ook al lang niet meer. Was Mary Fuller... Maar zij, dan denk je, wie is dat? Maar als je haar plaatjes ziet, dan zie je dus ook, herken je haar gezicht. Maar zij was echt een enorme ster in de stomme films. En daarom hebben we ook helaas geen geluidsfragmenten van haar. Even nog fragmenten van... Ja, ja is best ja, saai. Ja, best, best ja. saai, ja. <laughs> jezus, jezus, <laughs> ja. saai. Jezus, saai gewoon. Ja. Maar uh, als je haar, haar, haar plaatje ziet, ik zal wel even delen, dan zie je inderdaad van, die kennen we allemaal. Ja, dat, ja. Ze konden ze heel goed... Uh... Ik, speelde zij ook niet in King Kong of zoiets? Of, nee, dat ja, was een blonde zo, de, de, dame. Ja, de eerste, nee, ze had de eerste film, uh, nee, ze speelde in de eerste film, uh, daar had ik net gekeken, van Frankenstein. Uh, Frankenstein, ja. Oh, okay. ja. Oh, dan moet je niet zeggen Ja, dat is dan uh, toch daardoor Ken Maar ze spelen niet de rol van Frankenstein zelf, toch? Hopelijk. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, goed. nee, nee. Wie is er meer jarig, Marcus? Ja, nou eigenlijk niet jarig, maar uh, uh, helaas overleden op deze. Oké. Okay. Um, uh, op uh, uh, 56-jarige leeftijd uh, Steve Jobs. Oh, echt waar? Ja, het is de sterfdag van Steve Jobs. Ja, de oprichter oh. van, uh, van natuurlijk Apple. Ja. Die toch wel uh, na wat inspiratie van Brown. Uh, uh, zijn design, design computers heeft gemaakt. En ook uh, um, ja, de reden is geweest dat Pixar uh, uh, uh, ja, groot is geworden. Want uh, ja, niemand wilde dat, uh, wilde dat risico eigenlijk lopen... om daar geld in te stoppen, behalve Steve Jobs. En ah. uh, daar is uiteindelijk, uh, heeft het hem uh, heel veel geld gekost... en uiteindelijk heel veel geld opgeleverd. Ja, uiteindelijk. Ja. De, de, eerste film, je adem de eerste film heeft hij, geloof ik... Uh, vier keer de, de inleg uh, meegewonnen. Oké. Okay. Dus, uh... Oké. Okay. Goed idee. Bob Gelder wordt vandaag 68. Hij is eerste zanger en filotroop. En dat betekent dus dat je voor de, iets voor de wereld wil betekenen. Ooit in het begin had hij zeg maar nog wel eens een uh, hit met dit. Ja, me like yeah, ja. Yeah, yeah. Een why I don't school like shooting. een like van de eerste school, school shooting. Over een meisje ja, die het is zo'n gewoon... zo gezellig liedje en dan is dat zo'n enorm lucumber onderwerp. Ja, precies. Een uh, meisje die uh, in de buurt van de school woont, die schoot vanuit haar, uh, nou ja, kamer schoot er, zeg maar uh, pistool leeg op het schoolplein. En omdat ze gewoon niet van de maandag hield, gewoon een pesthekel aan, aan de maandag. Maar goed, Bob Geldof zat in Boontown Reds, maar uiteindelijk zag hij het verhaal van de hongersnood in Ethiopië. En toen dacht hij zo, hier moeten we echt iets aan gaan doen. Het kan gewoon niet anders. Toen heeft hij samen met de zanger van uh, Ultravox heeft hij uh, uh, muziek gemaakt. het uh, No, it's, do, they, do they know it's Christopher Stein. Uh, band uit. En uh, uiteindelijk kwam daar weer nog antwoord op. De USA for Africa. Uh, en nou goed, uh, We are the world. En zo kwam er een heel sneeuwbal effect op gang. En uiteindelijk is hij ooit getrouwd geweest met Paul Yates. Maar die verliet hem voor de andere man, uh, uh, Michael Hutchison. Uh, nou goed, die is natuurlijk zelfdoding gepleegd. Nou Heel drama verhaal over zijn leven, ook met zijn ex dus Paul drugs. Uh, uiteindelijk zijn dochter ook de drugs dood. Nou, Het is echt een ene schakeling van ellende. Je denkt van, gast! Ja, je, je moet het gewoon wel treffen in het leven. Ja, maar goed, hij heeft ja. heel veel goede dingen gedaan voor de, voor de mensheid. En dat is wel mooi. Bob Geldof, 68. Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, Jesse Eisenberg. Uh, is de uh, Amerikaanse acteur die uh, ja, een uh, Oscar en een Golden Globe heeft uh, gewonnen voor zijn een rol als Mark Zuckerberg in de uh, bioloog, of, uh, biografische dramafilm The Social Network. Ja, pas op tv. Facebook. Ja. Oh, ja. Okay, ja. Dus die is vandaag jarig? Ja. En vandaag is ook jarig Sophie Hilbrand. Oh, Jullie, ja. wel bekend van BNN. Ja. En zij wordt vandaag 44. 44, ja. Ze alweer 44. Ja. Ja. Mooie dame en uh, hij komt uit het Alkmaar. Mooi gelegen Alkmaar komt ze vandaan. Vandaag uh, is hij jarig, hij wordt 62. Ik heb het over Lee Thompson. Hij is uh, de man op de saxofoon. En zijn eerste saxofoon die, uh, is van een ja, vrachtwagen afgevallen. Ja, zijn vader was crimineel. Hij is zelf ook redelijk van het pad af geweest. Hij heeft toen anderhalf jaar in een euh, heeft gelopen. Omdat hij namelijk geld aan het, aan het uitdelen was. Wat, wat hij gestolen had. Uh, en uiteindelijk kwam hij op het rechte pad. En toen uh, speelde hij mee in Our House van Madness. Our, our house en hier hoor je dan geen saxofoon in. Maar dit is toch time. duidelijk. We horen dat hij op de saxofoon speelt. Hij heeft niet echt een makkelijk leven. Af en toe heeft hij wel weer uh, uh, successen met zijn band. Af en toe ook weer niet. Hij is zelfs ook nog 12man geweest in een periode na Madness. En ik geloof dat hij nou wel het bandje weer een beetje uh, ja, uh, vlot heeft getrokken... en regelmatig optredens heeft. Deze Lee Thompson van Madness dus. Uh, ja. ja. Wie er vandaag ook jarig is, is uh, Kate Winslet. Oh, Kate Winslet, dat is van... Ja. ja. Ze, kreeg, uh, ze heeft uh, Oscars gewonnen, maar ook 70 andere filmprijzen. Waaronder een Golden Globe voor Steve Jobs. De de oh ja. De oh dus oh dat ja. vond ik wel weer een grappig bruggetje. En um, uh, voor de, um, de film natuurlijk, waar we nu naar luisteren. Hi Jack. Hi. Maar ze had ook een geweldige Mark? film toen gemaakt. Die heette The Holiday. Oké. Okay. En dat was met, uh, samen met die uh, mooie blonde lange dame. Dat ze samen van huis ruilde. Zij ging toen. Oké, okay. oh, zo'n wijvenfilm is dat dus, ook, hè? Ja, maar hij is wel heel leuk. Is ja, ja. Ze, het is wel een hele lange tijd uh, geleden. Maar het, zij was diegene die op die deur lag en zo? Ja, dat oh, was zij, zij is degene waardoor, ja. wij, geen, check. Uh, waardoor check. wij check niet meer hebben. Die <lacht> had er makkelijk bij gekund. Ja, dat, ja, dat ja, hebben ze bij de middames onderzocht. Ze hadden makkelijk op dat het vlot gekund. Echt waar. Nou goed, ze heeft ook een zangcarrière ooit gehad. Dit is geen Celine Dion. Ze is wel geïnspireerd door Celine Dion, denk ik. What If speelde in een film... Heavily Creat Creatures van Peter Jackson. Gaat, gaat dit ook over van... Oh, oh, van ja, ja, ja, nou, bijna op wel, die, je zou je denken. Op op, als ik je nou niet had laten gaan. Maar gewoon What op hier? dat vlot had getrokken. Dan, ja, ja, goed. Ze, ze heeft ooit één keer gezongen en ze zegt... dat is eenmalig, dat ga ik niets meer doen. Maar niet slecht. En ik, uh, ik wil deze ook echt zeker wel als we Jolande Keuze. Echt waar? Oh jee. Doe oh maar. Jee. Doe maar. Ja, of anders Bos Gex. wil ik wel een nummer. Dus Bos Gex? Een... Ja, maar ja? die, die is eigenlijk niet jarig. Een Steve Miller. Nee, nee maar ja. toch. Dat is wel lekker uh, muziek. Dat is wel lekker radio muziek. Nou, uh, nog iemand anders die jarig is? of Ik had er alleen nog één. Uh, Kim oh Pieters. Dat is een Nederlandse actrice. Die deed ook mee op lijn 32 en zo. En, ja? uh, allerlei... Uh, Nederlandse films en uh, ze is nu 40 jaar geworden. Toch een mooie leeftijd. Dat is wel een uh, ja, dingetje, 40 jaar. Ja, ook bekend over van uh, de meiden van de Herengracht. Zegt dat je iets? Nee, nee, nee. Dat nee. ja, zijn allemaal vrouwendingen natuurlijk. Ja, allemaal vrouwendingen. Gebrekken. Sorry weer. Ja, geen Dat Lekker vrouwendingen. Doe, doe maar weer zo. Goed. Na deze platen straks uh, de Zandvoortse berichten. Ja, en straks die landenkeuze. Dat wordt Bosch Heerlijk. CO2-uitstoot. Nee? Ja, over dat soort shit allemaal. Geworden. In die ja. tijd is het allemaal begonnen. Toen gewoon iedereen CO2 zelf uit te stoten. Ja, zeker. Allemaal van zo'n grote grassigaret uh, staat op te roken. Ja. Hadden ze toen uh, alles in het verleden maar een beetje gedacht. De toekomst, dan ja, was het anders gelopen. Dat is het allemaal jullie schuld? Ja, uh, nee, wacht even. De, mijn ouders, ik geef mijn ouders gewoon altijd de schuld. Ik probeer ja. het nog verder af te schuiven, zeg maar. Goed, uh, het is er alweer uh, tijd voor. Namelijk, het is ruim over half... Uh, Zandvoortse berichten. Precies. Buurendag vorige week, zaterdag, was een groot succes. Het was, was, was een fikse regenbui. Maar hier en daar hadden ze wat tenten neergezet. Dus dat is wel, wel, wel, wel grappig. Het was echt uh, de grootste tot not, nog toe. De Arie... Kerkman Flat was voor de eerste keer. Sociale Wijkteam Pluspunt was daar. En ze, ook bij het skatepleintje, de Tollenweg, uh, hadden ze namelijk gravity gespoten. Dat was geinig. En Jutters hart in, uh, in het kost verloren. Dus voor de derde keer daar ze hadden, een bar, ba, ba, <laughs> barbecue, hadden ze een barbecue georganiseerd. En ook was daar de burgervader David. Was daar ook. David? David ah, was daar ook. Oh, David. Ah, David, dat is hem. Ja. David. Nou goed, doe je normaal. Zeg maar, dit was dus de burendag. vorige week. Goed, wat nog meer? Zandvoortse berichten. Ik heb zeker een Zandvoortse bericht. Ja? Want het is wel grappig. Uh, nou ja, vandaag zijn in ieder geval... dat is minder grappig, maar wel spannend. Want ja? er zijn finale races op circuit Zandvoort. Ik zag vanochtend een wagens van rijden. Het, het raceprogramma kent een mooie mix... met stoere tourwagens en GT's. En een volveld klassieke formulewagens. En ook volop strijd tussen racewagens uit de jaren 80 op www.circuitzandvoort.nl Finale races staat meer informatie, uh, hoe en alles gaat. Maar morgen, 6 oktober, uh, komt er, uh, zorgt Radio 538 voor een vrolijke, uitdagende skippiebalrace op het circuit. Daar heb je vast wel eens een keer op het circuit wat over gezien. Dus dus vandaag... Tijdens deze 5-3-8-skippiebalrace wordt er geld opgehaald... voor drie nou, speciale rolstoelen... waarmee kinderen met een spierziekte naar het strand of het bos kunnen. Ah, leuk. Ik moet wel zeggen, ik heb wel respect... als je een heel rondje op een skippiebal ronde. Dat wilde ik net truckie, Dan vind ik, ja, ik best wel... Uh... Ik denk waarschijnlijk dat ze gewoon een parcours hebben. Nee, nee als ze dat doen, moeten ze het hele circuit rond. Ja, ik ja, denk oh. dat het niet Do gaat gebeuren. Ja, als je toch iets doet... dan moet je toch een beetje de mate van de wei-actie uh, opzetten. Dit is echt een soort mate van de wei-actie. Als je met een het hele dus Je zegt maar, uh, Kruip is de Kruip volgende. Ja. Vertel. Ja, ja. De, vandaag, de dag na dierendag, organiseert Animal Rights een uh, mars door de straten van Zandvoort. Oh ja. Wees gewaarschuwd. Ja, vandaag ja, hè? Ja, ja, ja, ja vandaag. Ja. De protesttocht tegen het afschieten van de herten begint om uh, 1 uur op het station, uh, uh, ja, stationsplein. En eindigt daar weer uh, om uh, 16.30 uur. Met een barbecue, dus een stukje vlees op de barbecue. De hertenbarbecue ja, stuk herten. vlees. En, um, en als je er toch zeg maar door het duinen heen gaat, dan kan je hem zelf schieten. Ja, ja, precies. Ja, ja. Nou, nee, nee, ze zijn tegenschieten. Dus misschien met een oh. touw en dan gewoon wurgen. Dat, dat... Maar ik hoorde wel van ja. iemand die, die had nu pas geleden ook weer een wandeling door de waterlijn duidelijk gemaakt. En die zegt het was echt niet normaal. Dat het is onmogelijk om zonder bespied te worden door herten om daar te lopen. Ja, nou, ik, ik, ik vind het een hele last... Ik vind het een lastige discussie. Big Dear is watching you. Aan ja? de ene kant heb ik zoiets van: nou, oké, okay. het afschieten van dieren is, is niet zielig. Vers, is, is zielig. Ja, want, zielig. daar ben ik het zeker ja. mee eens. Ja. Uh, uh, het laten uithongeren is ook niet echt een, uh, een, een, een, een, een vriendelijke manier. Nee. Um, maar er is ook gewoon overlast. Zowel voor de dieren als voor. De omgeving en het zorgt voor gevaarlijke situaties. Dus ja, dat is wel duidelijk. Er zijn heel veel auto-ongelukken al geweest. Eenzijdige auto Nou ja, eenzijdig ja, ja. is er niet meer. Maar wat moeten we dan doen? Moeten we dan. Ja, wat is de natuurlijke vijand van de Dan ja, Moeten we een paar wolven loslaten? Wolven? Ja. Maar of, ja dan, uh, dan krijg je daar weer overlast van. Ja, en dan, dan heb je ook kans dat die wolven dan ook het dorp in gaan en de honden pakken en zo. Ja. ja. Dus dat ja. moet je ook niet S denken dat je je hond aan het handelen bent en dan ineens komt een wolf uit een partiek. Kan ik, kan ik met QT zeker niet meer de. de nee, uh, dat is echt de, prima. De, hoor, ja aan de andere kant die is zo dominant die, ja. die jaagt gewoon die wolven weg het is nog uh, wel iets het is ooit begonnen is in 2016 hebben de, ja, de 16, provincie ja. zeg maar, toestemming gegeven om duizenden herten af te schieten en een slachting van vijf jaar zou dat duren en uiteindelijk hebben ze nu gezegd uh, uh, uh, af van de soortenbescherming niet alleen soorten maar ook individuele dieren moeten beschermd worden dat is ik, moeilijk hè uh, he? je hebt soortenbescherming soortenbescherming is eigenlijk gewoon het soort moet in stand worden gehouden... maar er moet er niet te veel van komen. Dat is een, en nu in één keer... oh, maar ook de individuelen moeten beschermd worden. Dan denk ja, je, een ja, regelgeving. Uh, Goed als mensen euh, ergens tegen protesteren. Ja. Maar dan vind ik ook... Maar dat kom dan ook met een oplossing. Ja. Ja. en ja. gezond verstand moet je gebruiken. Ja. Ja. Ja. ja, die is er niet. Ik heb toch uh, wel een ander bericht over de natuur. Er is binnenkort een natuurwerkdag... voor de vrienden van de Zuidduinen. Want ze gaan uh, in de Zuidduinen... willen ze dus op 2 uh, november... Dat valt samen met de Landelijke Natuurwerkdag. Gaan ze weer achtergebleven rommel opruimen, overschot aan Esdorn scheuten, wegtrekken. En de nog aanwezige ongewenste exoten verwijderen. om de oorspronkelijke vegetatie te helpen. Lijkt het je leuk om, uh, om mee te helpen zo'n dag? Want ja. het is natuurlijk best wel uh... leuk. Ja, het, ja. Nou, dan, ga je, dan kan je opgeven bij Greet Bos. Dat is bos 845 apenstaartgmail.com. Okay, ja, het is goed. best gezelliger met z'n allen dan ze uh, dus dacht je wat we gaan doen. En uh, je krijgt vaak een lunch erbij of zo. Of uh, je gaat gezamenlijk koffie drinken. En je bent lekker buiten. Goed. Talassa heeft de Open Nederlandse Kampioenschap Garnalenpellen Voor de tiende keer is dat. Het is op 26 oktober. Duurt nog wel even. Maar je moet je inschrijven. Lees ik eerst. Later. Hoef je niet in te schrijven. Laat in het bericht weer wel. Want er zijn beperkte plaatsen. Dus ik zou zeggen, schrijf in godsnaam in als je mee wilt doen. Het, het begint eerst natuurlijk met z'n allen heel snel genade te pellen. Dan valt het uit één in een professionele groep pellers en een. Uh ja, gewoon de pritserpellers, zeg maar. De, wat uh, uh, recreatiepellers. En uiteindelijk komen daar prijswinnaars uit. En het begint om vier uur middags. En dat loopt zo de avond in. Het wordt gezellig. Er worden hapjes van gemaakt van die granalen. Er, uh, er is wat muzikale omlijsting. Nou, het is hier gewoon iets grappigs. Het is echt de uh, Zandvoorts Granalenpellen op 26 oktober. Ik ja. zal je even aanmelden al als ik jou bos was... Goed, nog iets anders wat we kunnen melden. Het feest hebben we al gehad. Dus, nou ja, er is, ja, ja. Uh, zondag is er Jesse in Krocht. Croft uh, en Django Reinhardt. Die staat centraal daarbij. En voor mijn gevoel is dat zo'n man die uh, zo in onwijs goed kan uh, gitaar spelen. Oh, ja. ja, die man, komt wel ja. uit, uh, uit de oh, Sigeuner-familie, zeg maar. Echt Ja, precies. Ja, hebt een Johnny Rosenberg en Moses Rosenberg. En die Django gitaar. is daar ook familie van, volgens mij. Er is ook zo'n hele jammerige stem bij? dat is zo'n moeilijke jeugd Nee, hij heeft heeft niet. Nee, oh, nou, oh, gelukkig. Oh, die is man op gitaar. Die vind ik wel leuk. Ja. Maar zo'n man met gitaar en zijn hele zielige stem. Vroeger had ik het niet zo goed. Nou, laat nee. maar. Dat hoeft niet. Als je toch van zingen houdt. André Haastes gaat uh, nooit meer uh, verloren. Staat op de, op de lijst. namelijk In het Wapen van Zandvoort. Voor de vijftiende keer kan je meezingen... Met de uh, klassiekers van André Haas. Dus ja, Kees Rutgers is er ooit mee begonnen. En toen was het nog uh, in het, uh, op het strand. Sunset. Uh, Strandpaviljoen. Uh, en dat moest toen na uh, middernacht al stoppen. Maar nu hebben ze het besloten om het wapen bij uh, daarvoor te gebruiken. En dat kan tot diep in de nacht kan het doorgaan. Het feest met de muziek van André Haas. Uh, nou, goed, leuk. Ja, en als laatste, <lacht> denk ik maar. Wat? Uh, er is, uh, ga nog even je kledingkast door, want... Uh, Volgende week op 11 en 12 oktober... vindt weer een halfjaarse kledinginzameling uh, plaats... van Sams Kledingsactie voor Mensen in Nood. Je die, uh, die kan dus uh, inzamelen en die kan op de agatha ah, grote krocht op vrijdag 11 oktober van 7 tot 8. En zaterdag 12 oktober van 10 tot 12. En vrijdag 11 oktober kunt u ook in de hal van huis in het kost verloren... om uh, 1800 uur uw kleding brengen. Huis in de Duinen gaat deze keer niet door, want uh, ja we hebben natuurlijk... Uh, zijn ze eraan aan het verbouwen? Ja. Yeah. En je kunt ook nogal bij de Antoniuskerk in Aardenhout, Sparralaan... kun je op zaterdag 12 oktober tussen 11 en 12 ook kleding inleveren. Dus ga je kasten door en ruim eens lekker op op dat, deze Nationale Kringloopdag. Precies, dat gaan we doen. Noem mij nu even de Jolande keuze. Ja. Omdat Steve Miller jarig is en Borst in de band van Steve Miller zat... draaien we iets ja, van hem. Ja, dit is, nou, heel is mijn favoriete favorieten, dit nummer. Echt heel vergezocht, hè? En dan maar dan Gags, zo is de officiële naam en low down babies in the run around hanging with the crowd putting your business in the street, talking out loud saying you bought it this and that how much you don't spare I swear she must believe it's all hell set Better bring a chick around To the sad, sad truth To the dirty Lord down ooh, I wonder, wonder, wonder, wonder ooh. Taught her how to talk like that ooh, I wonder, wonder, wonder, wonder ooh. Give that big idea You can't handle Nothing you ain't got Put your money on the table And drive it off the block Turn on that old love light Turn it maybe to a yes Same old school boy game Got you into this mess Hey son Better get on back to town Face the sad old truth the Dirty love down Ooh I wonder what Put those ideas in your head Kags, Ross Cags, zo heet hij officieel. We zaten ook in de Steve Miller-band en Steve Miller is vandaag jarig. Heb ik, en, hebben we hem nou wel horen zingen? Of was dat nou nog steeds de intro? Ja, kom, ja, er zit een heel lang intro in, hè? Nee, we hebben echt horen zingen. Okay. Ik, meer dan genoeg, zeg. We hebben nog zoveel <laughs> teksten die we moeten uitkramen. Ja. ja, we komen er net achter dat we eigenlijk nog maar drie plaatjes hebben gedraaid dit uur. Ja. Maar dat maakt allemaal niet uit, ik kom niet voor niks deze kant op. Om plaatjes te draaien zeker. Nee, ik heb alleen theorieën om de wereld te verbeteren. Dat ja. is het Bob door, Gelder door, van de radio. Door, maar dat niet. Door een, drie kwartier lang... De en verbeter de wereld, hè. Verbeter de radio. Ja. wereld begint bij jezelf. Want het is vandaag Nationale Kringloopdag. Precies. En er is een website ervan. Die heet 100%kringloop.nl. En als je daar dus op klikt... Ja. en dan kan je ook kijken in je omgeving... En nou blijkt gewoon dat die van Zandvoort er niet eens op staat. Maar die is er dus wel, dames en heren, aan de boulevard in Zandvoort. Ja, dus, er wordt wel aangegeven dat, dat er een kring op is, maar niet dat die aangemeld is of zoiets. Nee, hij is niet eens. Nou, dat is, wel dus dat is wel een beetje jammer. Nou goed, onder het mond, alles moet gerepareerd worden natuurlijk. De Postbus 51 is met zo'n spotje gekomen, weet je wel. Oh, uh, uh, respecteer het, repareer het of zoiets, zo is het kreet. Ja, ja. ja dat denk ik, sommige dingen kun je helemaal niet repareren, joh. Dat is ja, gewoon uh, het... gebruik je en dat moet je na weggooien. Dat is wel echt een probleem. Dat er ja. tegenwoordig. Uh, ik, ik vind het altijd leuk om als er iets kapot is... het weer te fixen, zeg maar. Maar dan zit je... Oké, okay, ik moet nu een onderdeeltje kopen. Dat kost me 50 euro. En het nieuw apparaat kost me 20. Ja, dat is ja. niet zo moeilijk. Ja, dan ja, is die keuze niet zo moeilijk te maken. Maar dat, als je, je apparaat maar wel inlevert bij een, een inleverpunt... want daar gaan ze. Dus de mensen die halen die apparaat op... die gaan ermee aan de slag... en die gaan er uh, ja. andere ja. Oh, ja, dat is wel mooi. dingen uithalen. Ja, klopt. Ja, die, gaan ze dan, zeg maar, die gaan naar uh, een of andere... Uh, Afrikaans land En dan gaan ze met z'n allen op een grote hoop gooien. En dan gaan ze altijd koper eruit stoken, toch? Ja. Met de vuurtjes eronder en zo. En ja, zoiets heb ik gezien. <laughs> ik hoop het toch niet, hè? Nee, nee goed. Nee, Urban het mining het goed, noem je dat, geloof ik. Ik vond het wel een leuke uit... uit Urban mining nou, Ja, dat denk nee. jij dan weer aan. Urban mining <laughs> Ja. <laughs> Versief, vertel, bijden, bijden. Ja, nou ja, ik heb, uh, een, hoe weet het, uh, een slecht nieuws voor uh, gebruikers van HP printers. Oh. Uh, HP gaat namelijk uh, uh, de inktcartridges van uh, andere merken uh, niet meer accepteren. Oh. Um, de, ze gaan eigenlijk twee lijnen uh, printers uh, op de markt brengen. Ja? Eén lijn die, die zeg maar waar ze daadwerkelijk geld verdienen aan de printer. Dat zijn de duurdere printers. Daar kun je gewoon cartridges van. 1, 2, 3, inkt uh, van de Gamma, van de... Weet ik veel waar je tegenwoordig allemaal uh, cartridges kan kopen... Uh, kun je gewoon indoen. Ja? Maar als je een goedkopere printer koopt... dus niet zoveel uit wil geven... gaan, uh, gaan ze met so door middel van software... Uh, ja, de cartridges uh, van andere gebruikers. Oh, dat is even een fase. En, en uiteindelijk vindt uh, vind de cartridgesfabrikant wel iets... om daar weer omheen te gaan, denk ik, toch? Ja, uiteindelijk... Uh, ja, als je uh, cartridges van, uh, je, niet van je uh, eigen printer gebruikt... is dat ja? verstandig om... Uh, te zorgen dat hij niet verbonden is met internet. Oh ja. Ja, op die manier, oh, ja. Uh, ja, die manier je... kan je niet, kan niet uh, zien dat hij niet origineel is. Ik heb gisteren weer, dacht ik, zwarte zwarte iets gekocht. Is het een blauwe? De fuck, 24 euro. Echt een, ja, nou, heel veel geld. Zoiets. Ik kan beter nog goud kopen. Ja. Dat houdt ze waar nog dan dat je. Inkt koopt Ja, ik doe, ik doe 5 euro in print uh, voor, uh, voor mijn foto's natuurlijk. Ja. Yeah. En uh, ja, dat is ook wel een van mijn grootste kostenposten in... Uh, ja. Uh, hoe heet het? Ik heb dan een printer met uh, 15 cartridges. 15? Dus, ja. Dat, uh, ja, anders om de beste kwaliteit te krijgen. Maar ja, dat is wel... Uh, als je dan even cartridges moet kopen, tientje per stuk, dan is uh, dus het wel even... Mm, Oké, okay. nou, ja. Oké, okay, maar dan je maar. blijf je wisselen, zeg maar. De je bent gewoon dagelijks aan het wisselen. Nou, ja, dat gelukkig. gaat hier redelijk lang uh, mee met... Dat mag party. ook wel. Maar goed, als je 15 hebt, dat klopt. Dan ben je natuurlijk uh, beter uit. Want het is alles beter verdeeld. Hoeft hij niet samen te stellen. Nou goed, uh, vertel uh, Jolande. Je bent al die dingen op Facebook aan het plaatsen. Ja, nou, ik heb er sowieso wel berichtjes voor. Ja? Want uh, gisteravond was natuurlijk de, het Gouden Kalf oh, ja. uitgereikt. Uh, ja? En uh, ze hadden eigenlijk wel het idee van... Nou ja, wat gaat er gebeuren? En, uh, want je had als beste maar een paar... Uh, genomineerd. Niemand in de stad. Dirty God en God Only Knows. En het is dus wel zo dat uh, uh, Dirty God heeft gewonnen. En dat gaat dus over een vrouw die door een, uh, uh, een man met zuur in haar gezicht gegooid is. Oh ja, dat schijnt een heel bijzonder ja. film te zijn. Dus dat vind ik wel interessant. Ik wil hem wel zien. Ja. En daarnaast heb je nog de beste acteur en de beste actrice. En ik begrijp dat de, de beste... Acteur, dat was uh, die wanneer die dus in die film over uh, Wim Holleder speelde, oh ja. die uh, meer ja. langer aan het sminken was dan die een speler was, zeg maar. Ja. Ja. ja, we wilden die acteur, maar hij ziet er niet zo uit als holleder. Weet je wat, dan we hem gewoon als Holleder. Ook goed, opgelost. dan ja. kan ook een andere acteur nemen. Maar we ja. moeten wel dezelfde acteurs nemen. Want ja, dat trekt mensen altijd aan. Hè? dat is, het zo is heel erg. In ik zie er gewoon die naam er niet bij staan. Dus ik denk, van, is dit dan van vorig jaar? Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, dat was niet van vorig jaar. Nee, heel raar. Nee, nou maar God, het, de de, de Gouden Kalven zijn, zijn, zijn er uitgerekt. Leuk als Nederland weer prijzen uitdeelt. Zat altijd een stimulans leuk. voor de film Wereld. Goed. We hebben tijd voor een uh, leuk plaatje uit de platenkast van Wilco. Ja, wat net uit de kast van uh, Jolande. Ja. En dan hebben we hier de muziek van de Falls Exits. De Vals! Blijf vagen, muziek. Kan ik wel waarderen? Ja, we hebben de Zandvoortse eigenlijk gehad. Maar dit is ook niet echt Zandvoortse wat ik hier heb. Dat is meer Beverwijks nieuws. Beverwijks nieuws. Is dat Nederlands? Maakt ja. het ook wel even. Die schijnen uh, woedend te zijn. Op de, namelijk, uh, het schijnt daar op straat hebben ze te maken met een pilotenbende. Geen pilotenbende. Pilotenbende. Echt, dat zijn piloten dat die op straat gaan en piloten. die met vliegtuigjes. Uh, nee, zonder gek, dat is in de pilotenwijk. En daar schijnen dus grote groepen jongeren. Andere mensen gewoon lastig te vallen. En er zijn al een paar oh. mensen gewoon uit het niet in elkaar geslagen. En uh, dat zijn dan echt best wel grote groepen. Het is iets van tien personen, tien jongens die dan over straat lopen en andere mensen lastig vallen. En daardoor uh, heel veel mensen niet meer s'avonds laat op straat durven. De politie is er achteraan. Er was gisteren een protest. Een aantal mensen die uh, gingen demonstreren dat ze er zat van zijn dat de politie moet optreden. De politie is er wel mee bezig. Het schijnt ook iets minder te zijn nu ze hebben kamertoezicht. Uh, handhaving loopt er meer rond. Uh, maar toch is het nog niet helemaal uitgesloten. En het is ook nog niet helemaal duidelijk wie het zijn. Dat is ook oh. zo vaak. Ze waren aan het demonstreren. Toen zagen ze een groep jongeren lopen. Toen dachten ze dat die het ook hadden gedaan. Dat konden ze niet hard maken. En dus, nou ja, het, is, het is een beetje vaag daar in Beverwijk. Echt straatterreur gewoon. Ik, ik dacht dat, er, dat, er, dat ze overlast hadden van dronepiloten. Droompiloten. Ja, van die, van die drones. Oh, dronepiloten. Ik dacht, dronepiloten. Kan ook. Ja. Allemaal, piloot, allemaal mensen in Beverwijk die hadden gewild dat ze piloot werden. Ja, maar, en die ja, is dan... Maar ja. overlast veroorzaakt. Ja, die over straat lopen. Nee, met, die, met die handen, zeg maar, zo. Ik ben zo, hek, een vliegtuig. Ja, ik ben een vliegtuig. Ik ben een uh, gek, man. Nou ja, sterkte daarin daar in Beverwijk. Dat lijkt me wel bizar. Dat is echt totale verveling dan, denk ik, in Beverwijk ook. Er is niks te doen of zo. Dan gaan ze gewoon met z'n allen de straat op mensen in elkaar slaan. Als je dan nou twee idioten bij elkaar vindt die dat doen, maar tien? Tien kinderen die dan kunnen, helemaal. Kunnen ze elkaar niet gewoon in elkaar slaan? Ja, is dat een idee? Maar ze kunnen ze gewoon uh, op uh, kickboxen gaan. Dan gaan ze daar lekker. Uh... Het is ook een, misschien doen ze dat al, maar ja, rule one of fight club. Let's ja, talk about foutclub. Nou ja, goed. Één uh, echtpaar vertelt ook dat haar dochter uh, regelmatig s'avonds op straat is. En die heeft dan zwarte bond karate. Maar ja, goed, als je dan twee of drie van die gasten tegenover je krijgt, maar afwachten. Of je dan. Zeg maar, of, je gaat uh, of je dan redden. Ja. Maar ze zegt van uh, wij hebben haar al geleerd. Word je lastig gevallen? Sla er gewoon op los hoor. De politie adviseerde dat niet te doen. Dat kan weer stimuleren door me nog meer geweld natuurlijk. Maar we hebben sowieso een Bijt me van je af. Hij ja, wel ja, lachen als je ook. het team van die yogi's en dan uh, ja. denk ik, uh, pak even dat meisje. En uh, die slaat ze even allemaal... Uh... Ja. Ah nee, dat is niet grappig. Nee, dat is nee, niet grappig. Ja. Het is, grap, het is nee, gewoon dat dit gebeurt. Nee, een collega me mij had het ooit. Die liep uh, verdiept in zijn nieuwe iPhone... liep die van het centraal station in Alkmaar... liep naar huis toe. En toen stonden er twee gasten tegenover hem... en die zeiden van... Uh, hey. Nu, hier, je iPhone. En uh, hij keek ze op. En haalt uit. Eén gast tegen de vlakte. Helemaal knock-out. En die nam de benen. Dus dacht hij, kut, dan nou moet ik zelf ook gaan rennen. Want nu ben ik dader in plaats van slachtoffer. Ja. Wegwezen. Maar hij zegt, het was toch wel lekker om even te doen. Ja. Oh, wat wat? Wat? What, What the ja, fuck? Precies. Hier, pak aan. Ja, hij staat op Ik heb wel weer een heel ander maken. berichtje. Dat is ja? uh, iets, iets minder... Uh, het is wel uh, illegaal. Ja? maar uh, Een beetje crimineel, maar wel leuk. De politie van Auburn Hills in de Amerikaanse staat Michigan is op zoek naar twee mannen. Die worden ervan verdacht omdat ze een porno-video uh, porno hebben afgespeeld op een digitaal reclamebord naast de snelweg. De verdachten zouden dus hebben ingebroken in een huisje onder het reclamebord. En daarna hebben ze de computer die daar stond gebruikt om die porno-video af te spelen. Ja. De politie die ontving dus uh, meldingen dat die beelden werden afgespeeld. Er waren geen auto-ongelukken, wat ik zo zie. Nee. Maar na de meldingen werd het bord uitgeschakeld. En volgens de politie waren de beelden ongeveer 15 tot 20 minuten zichtbaar. Echt waar? Ja. Yes, yes. Maar ja, ik kan me ook zo voorstellen <laughs> dat mensen van... Huh? Van nou, dat mensen toch even een rondje rijden. Zie ik dat ja. nou goed? Yes, yes. Ja, ja. Er natuurlijk geen geluid. Dat was natuurlijk geen, geen drive-in oh, bioscoop. Oh, nou, nou, nou. Dus het was een stille ja. film. Als ja. ja. er ja. speakers op zouden zitten. Ja. ja. Oh. Nou, het schijnt wel in. Uh, uh, uh, ik was een keer in Australië. Dus daar hadden ze wel een uh, grote drive-in, redelijk dicht bij de, bij de snelweg. En dat, dat deden ze ook één keer in dezelfde tijd op vrijdag. Nee, deden ze dat uh, porno. En dat hebben ze toch even ook maar niet meer gedaan, want dat leidde de mensen op de snelweg toch redelijk af. Ja, maar een gewone film niet. Uh, ook, ja, ook? eigenlijk ook ja, wel. Ja. Ja, daar kunnen we toch ook ik denk, dan zijn we moet je zorgen om. dat daar uh, iets tussen komt... Uh, van die grote doeken die je ook bij golfbanen of bij... Uh, ja. Uh, ja, dat, dat je dan moet gewoon je echt het beeld niet ziet. moet je gewoon echt ja. helemaal afzetten... anders dan, uh, loopt het uit de hand. Beter. Beter. beter. Nou, uh, ik zou uh, zeggen, uh, prettig weekend. Ja, goed weekend. Uh, yeah, ja, ik we gaan maar... proberen volgende week iets meer muziek te geven, dames en heren. Ja, ik ben er oh. niet. Dus dat oh, oh, dan wordt uh, het wel stuk. Dan moet het lukken. Ja, dan kunnen we gewoon weer wat meer muziek draaien. jij hebt echt zo'n verhaal te vertellen... gewoon afgelopen uur. Echt,